Het aantal besmettingen in Duitsland loopt nog altijd op. Het weer, hier en daar bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of acht. Morgen ook bewolkt. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan maximaal 19 graden. Ook zondag plaatselijk een bui, meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht. En daardoor is die weg dicht tussen Driebergen en Bunnek. Langs de lijn met Menno Rehmeijer. En opeens was hij er al. Arjen Robbe, goedenavond. Terug bij Oranje voor het eerst na de verloren WK-finale. Terug van een mysterieuze blessure, waar die het niet meer over wil hebben. Nee, nee, dat heb ik al zo vaak. Volgens mij is dat al lang en breed duidelijk uitgelegd. Er is verder niet, niks anders, niks meer. En uh, de situatie is zo... En... Een diepe zucht van Robert. straks meer van hem. Op Papendal heeft zich de wereldtop uit het BMX verzameld voor een wereldbekerwedstrijd. Ze rijden rond op een gloednieuwe baan. Een exacte kopie van de Olympische baan in Londen volgend jaar. Game. Goed, we hebben zelf een aantal weken kunnen trainen, maar we merken nu wel aan de commentaar die we krijgen van onze buitenlandse vrienden die hier naar nou komen... dat het inderdaad wel, dat het op het moment wel de meest uitdagende baan is. Ja, BMX-bondscoach, dat wielrennen over die heuveltjes, op die kleine fietsjes. Bas de Beve, ook van hem hoort u straks meer. En we blikken natuurlijk vooruit op de wedstrijd van het jaar. De Champions League-finale van morgenavond tussen Manchester United en FC Barcelona. Met als belangrijke vraag, wie stopt de flow? Messi is weg met een schitterende solo. Messi 2 oh. Oh, oh, oh. Wat een onwaarschijnlijk mooi doelpunt van Lionel Messi Maar het sportnieuws van vandaag eh, kan niet anders beginnen dan met het tennistoernooi van Roland Garros. Want eh, ze kregen daar vandaag weer een tikje te verwerken. De nummer 1 van de plaatsingslijst bij de vrouwen ligt eruit. Caroline Wozniacki. En ze is niet de eerste kans hebben die al naar huis. Kan ook Samantha Stosur, Verrassend finalist van vorig jaar. strandde in de derde ronde. Kleister is er al uit. Genoeg reden om te praten met onze tenniscommentator Mark Brasser. En oud tennissen John Verlotte. Heren, welkom. Goedenavond. Ja, waar zou ik eens beginnen, Mark? Mama, hoe groot is de verrassing dat ze eruit is? Nou, de, ja, de verrassing is natuurlijk groot. Als de nummer 1 van de wereld eruit gaat, is dat, een, uh, is dat een enorme verrassing. Aan de andere kant, ik heb eens even de, de resultaten van, van alle Graffel toernooien dit ja. jaar zeg maar, op een rijtje gezet. En dan zie je eigenlijk ja, dat er niet een speelster is die het het domineert tot nu toe. Negen toernooien, negen verschillende winnaressen. Ik denk als je de finalisten er nog bij gaat zoeken, dat, dat je tot 18 namen komt, zeg maar. Het is, het is ja, iedereen kan van iedereen winnen. Ja. Be, dat, dat, zo is het. Het een beetje in het vrouwentennis. Venus en Serena Williams zijn er niet bij. Dat waren normaal nog altijd wel vaste waarden. Zeker op Wimbledon, een hardkoor toernooi en Serena ook nog wel op, op, op Gravel. Heen natuurlijk gestopt. Kleist is eruit. Die was niet helemaal fit. Die had zes weken niet meer getennist. Dus ja, het, het lag nou ja, wel een beetje open. Bosniak ja. was natuurlijk wel de favoriet. Maar ja, dat ze eruit gaat, uh, was eigenlijk de manier waarop. Dat ze echt heel dikker afgaat. 6, 1, ja. is 3. Dan dat ze eruit gaat, ja, goed, dat is wel een verrassing. Maar goed, ja, dat in, het, in het vrouwentennis, ja, het is een beetje aan de orde van ja. de dag. Maar ja, jongens, uh, voor de eerst zit 40 jaar. John, las ik ergens, 1971, geloof ik voor het laatst dat in dit stadium van het toernooi de nummers 1 en 2 van de wereld al weg zijn. Ja, nou ja, zoals Marco uh, aangeeft, ik denk dat uh, dames-tennis wel echt in een dip uh, zit. Uh, en dan zeker vergeleken ook nog met het mannen-tennis, waar echt mooi gestreden wordt en alle records worden verbroken de ja. laatste paar jaar. Is het uh, dames-tennis dames tennis toch wel uh, ja toe aan aan speelsters die weer het charisma hebben van een uh, Venus en een Serena Williams en een Hina en een Kleisters. Ja. En uh, ja, dat ontbreekt toch wel. Ja. Aan de andere kant, Mark zegt ook, ze zijn al, iedereen kan van iedereen winnen, kan voor tennis ook mooi zijn. Uh, ja, dat kan. Alleen, er moeten wel uh, echt be, be, verschillende type speelsters zijn. Waarbij je echt van, oké, okay, daar, daar komt kracht tegen souplesse. Ja. En het is allemaal wel een beetje van hetzelfde. En, ja. en dat is jammer. Manier waarop, de manier waarop wat Mark zei? Te ja, ze, wordt, ze, ze speelden gewoon uh, een bijzonder slechte wedstrijd. Ze worden met 6-1 6-3 afgetikt door Daniela Hantoukova. Wat op zich een speelster is, die, die, die stond begin 2000 uh, nog wel in de top 5. Is nu afgezakt, staat dat nog wel geplaatst. Top 30 staat ze geloof ik nog wel... Maar het was de machteloosheid, de, de, de onkunde bij vlagen die, die er van afstraalde. En niet in staat om, als het ene niet lukt, om te schakelen naar iets anders. Heel beperkt in, in, in wat ze deed. Ja. Het lukte niet. En, en, en dat, is, dat is toch wel triest inderdaad ja. om te zien, John? Ja, Het is ook een beetje haar eigen schuld, uh, vind ik. Doordat ze, als je kijkt naar haar programma dit jaar... Uh, ze speelt bijna elk toernooi die er te spelen is. En uh, dan ga je uh, je afvragen, uh, waarom doe je dat? Uh, met name door het, het, het grote startgeld wat er uh, vaak mee... Gemoeid is. Uh, ze heeft uh, de week voor heeft ze een toernooi gespeeld en gewonnen in Brussel. Nou, er is geen één top 5 speelster of speler die een week voor een Grand Slam nog ja. een toernooi gaat spelen. Waarom, waarom doe je het dan? Nou, dat, dat zou best eens financieel uh, ja? kunnen zijn. Ja, daar, daar ligt toch een hoop geld uh, om als startgeld. En, uh, Zelfvertrouwen misschien ook? Zo is er natuurlijk uh, eerder al twee keer afgegaan tegen de ja. onder meer in de grote toernooien. Ja, nou ja, kijk, zelf, het is eigenlijk voor het eerst en dan het eerste toernooi van het jaar dat ze zo vroeg uitlicht. Uh, normaal gesproken, als je kijkt naar al die wedstrijden die ze gespeeld heeft, of half finale, finale of winnen. Dus ja, daarom is het des te meer een verrassing. En wat Mark ja. net ook zei, ja, 6-3-6-1, de manier waarop was ook... Uh, Duidelijke ja, cijfers. Duidelijk, ja, ja. wat luisterend. Ja. Ja. Zeg, uh, dan, ja, we mogen niet hard van stapel lopen. Maar, maar ze heeft ons natuurlijk van de, van de week uh, heerlijk verrast. Uh, ja. uh, onze eigen, uh, is Rus. Maar hoe moeten we dan, of loop ik dan echt te hart van stapel... Uh, ja, haar kans om weer voor een verrassing te zorgen? Nou ja, we hebben gisteren hier uh, geconstateerd dat die Kirilenko, waar ze tegen gaat spelen ja. morgen... dat dat wel een meisje is met, met, met heel veel ervaring en, en, en dat dat ontzettend moeilijk gaat worden. En zeker ook zo'n partij na zo'n uh, sensationele winst is sowieso natuurlijk een, een moeilijke partij. Ja, en aan de andere kant. Ik bedoel, uh, als iedereen van iedereen kan ja. winnen dan... Nee, maar goed, het is, het is, het is niet reëel om, nee. om te verwachten dat ze, dat ze opnieuw gaat stunten. Dat nee, niet. Zon, nee. De psyche van een topsporter... Hoe zit dat? Ik bedoel, als je kleisters hebt verslagen en je moet dan tegen deze dame. Nou, kijk, ik denk dat, uh, dat Arancia ook wel uh, heel eerlijk naar de wedstrijd heeft gekeken en geanalyseerd die ze van kleisters heeft gewonnen. Um... En uh, ja, daarin was het niet zo alsof ze op een volk aan tennissen was. Dat ze echt, dat ze echt uh, alles, alles ja. raakte. Um, ze heeft gewoon heel slim tactisch gespeeld tegen kleisters. En um, ja, Kirilenko is een speelse die uh, elke keer maar weer uh, een aantal rondjes wint. Ja. En door wat kleinere toernooien zelfs kan winnen. Um, dus ja, vorig jaar vierde ronde gehaald in Parijs. Ze speelt echt wel tegen iemand die, uh, die wat kan. Ja, maar zit je als tennisser, kun je in die flow raken? Um, nou, ik, ik denk dat zij nog niet dat niveau heeft dat ze in die flow raakt. Zoals bijvoorbeeld toen de tijd een Martin, Martin van Kerk had. Ja, ik, ik denk het meteen wel nou natuurlijk. Ja. Die natuurlijk al uh, uh, ja, Milan had gewonnen, yes. kwartfinale Rome en al top 5 van de was. wereld stond. Ja. Uh, hebben we nog favorieten bij de vrouwen over? Nou, John, is, ja. Ja, <laughs> nou ja, ja, ik, ik zei gisteren op, op televisie uh, Caroline Wojcniacki, omdat zij de nummer één van de wereld is. Dus, en ja. toe was aan een Grand Slam titel. Maar ja, ja, dan ga je toch kijken naar speelsters als Reva, Azarenka, uh, misschien Kvitova, wel weer Skiavone. Uh, Vitova, misschien Sharapova. Zou nog kunnen. Ja. Sharapova ja. is zo goed aan het spelen de laatste paar weken. Uh, ja. De aandacht ligt niet heel erg bij haar. Nee. Dus... Wel een, lang, een lastige het, tweede rond. Ja, dat, ja. dat zijn er al <laughs> ja, zes. Dat zijn er ja. heel veel. Ja. <laughs> ja. Ik ga mijn geld nergens op zetten. We gaan door naar de mannen, ligt er misschien wel duidelijk. Hoewel uh, Novak Djokovic als er tweede geplaatst stond vanavond de tennissen tegen gewoon Martin Del Potro. We zaten te kijken en één keer waren ze weer weg, want het was weer kennelijk te donker. Eén 1, -1 dat was de setstand die ik meekreeg. Klopt hè? Klopt, ja, ja, klopt. ja. O, mooie partij. Ik hoorde Edwin ja, Peek vanuit. Uh, tenminste, erover zeggen, prachtig partij. Maar... Ja, dat is, je ziet gelijk dat het een partij van hoog niveau is. Het uh, uh, tempo ligt heel erg hoog. Uh, ja, er wordt weinig weggegeven. Tot nu toe echt een tactisch gevecht. Uh, waarin Djokovic uh, een beetje uh, de weg kwijtraakte in die tweede set. En, en, en toch een paar blikken hebben gezien die we in de afgelopen. Nou, misschien wel maanden niet gezien ja, ja. hebben. Nee, dus en, en, hij twijfelde. Wat, wat, wat leiden jullie daaruit af? Dat hij het nog lastig was? Nou kan ja, krijgen? Ik, ik, ik vind sowieso vind ik Del Potro heel interessant, omdat hij een heel ja, raar seizoen eigenlijk doormaakt. Slecht begonnen. Australië was slecht toen, een fantastisch Amerikaans hardcore seizoen gespeeld. Uh, toen hij even een maandje rust genomen tussendoor. Toen kwam hij opeens in Estoril, ging hij op Gravel spelen. Dat toernooi won hij. Ja. Inspanningen zo ver, ver geweest dat hij naar Madrid ging en daar in de derde ronde, meen tegen Nadal moest opgeven. Toen hebben we hem helemaal niet meer gezien en nu, nu is, hij, uh, is hij opeens weer terug. Hij heeft de jogger. De afgelopen weken, dus zeg maar, ontlopen. De twee ja. hebben niet tegen elkaar gespeeld tijdens de grote, de grote Masters-toernooien. Dus uh, ja, het is natuurlijk een jongen die, uh, die het klappen van de zweep kent. Die natuurlijk grote wedstrijden heeft gespeeld. Die, die, ja, die zich echt niet gek laat maken voor de partij tegen Novak Djokovic. Zo'n nee. derde ronde. Nee, dat zie je ook echt op de baan. En ik denk dat uh, ja, Del Potro, als hij zijn uh, blessure niet had gehad, hij uh, is er een jaar uit geweest. Dan had hij, uh, ja, dan had hij gewoon uh, twee, drie, vier van de wereld gestaan. Ja. Ja. Hoe vervelend is het trouwens om, om weer opnieuw te moeten beginnen? In, als je zo lekker in die partij zit, uh, nou, ik denk voor beide, zoals ze vroeg, namelijk beide op de baan of ze konden stoppen. Ja, um, dat Potro zou blij zijn zodat hij fysiek wat meer kan herstellen. Ik denk dat hij uh, een er aan één stuk door nog niet, uh, nog niet trekt. En uh, Djokovic die, uh, die gaat eventjes met zijn coach uh, in beraden, ja. die, die uh, ja, die had niet veel vertrouwen in die tweede set. Ja. Federe. Um, die had weinig moeite met uh, Janko Tipsarevich. Wat, wat voor indruk maakt hij op jullie? Altijd belangrijke vragen. Goed. Natuurlijk bij hem, ja, ja. ja, vanaf het, vanaf het allereerste moment. Um, hij heeft voor het toernooi gezegd in een van de, van de interviews uh, dat de druk niet bij hem ligt. En, en uh, nou is het de speler die natuurlijk sowieso altijd wel goed met druk om kan gaan, maar dat de aandacht volledig naar Nadal en Djokovic gaat, ja. dat, dat vindt hij op zich wel prettig. En hij wandelt er heel makkelijk doorheen. Hij speelde vandaag inderdaad tegen Janko Tipsarevich. Dat is een jongen die de, de toppers nog wel eens lastig kan maken. Misschien niet op ja. Graffel, meer op op de wat snellere banen. Maar uh, een derde ronde tegen Tibzarevic... nou ja, goed, daar, daar, daar ja, kan hij normaal... Uh, daar nog wel eens aan de bak ja. moeten. Maar uh, makkelijk hoor. Heel ja. makkelijk straight set. Hij verspeelt geen energie. Ja. Hij wandelt er heel makkelijk doorheen. Het, het, het, het valt allemaal zijn ja. kant op. Alles, alles, alles is goed. En dan moet hij volgende ronde tegen vriend en landgenoot... volgens mij van Wawrinka, want die, ja. uh, die, die... sloeg Tsonga eraf. <lacht> ja, nou ja, sloeg, sloeg eraf. Zo, zo was het niet. Nou ja, In Parijs, van ja, de Tsonga, Tsonga ja. winnen. Tsonga is toch al echt een publiekspeler. Ja, dus dat is een hele knappe overwinning. En ja, ik heb even gekeken. Wawrinka tegen Vedere. Volgens mij uh, tien keer gespeeld. En Wawrinka één keer uh, gewonnen. Um, ja, ik... Federer duidelijk. eindoverwinning Ik wil toch wel even weten als ik jullie meer zie voor die tijd. Uh, we ja. hebben het bij de vrouwen gehad. Is het veld bij de mannen net zo breed? Ik ga, als ik, ik ga toch voor Nadal. Ja. En dan ja. uh, ga ik, anders hebben we geen weddenschap. Kijk voor Vederen. <laughs> we gaan het zien. Loy. Mannen, hartelijk dank. Fijn weekend. Zo. Zo. Albebieds en fascination. De Giro d'Italia naar het zijn einde. En Contador, Alberto Contador, is nog altijd de baas van het peloton. De etappe van vandaag ging door de Dolomieten met aankomst bergop. Verslag even Joris van den Berg. Het was een niet zo heel zware slotklim naar Macunyaga. Wel lang, een kilometer of twintig. Maar daarvan waren eigenlijk alleen de laatste kilometers de moeite waard. Het was een klim van derde categorie. Er kwam een aanval, zes kilometer onder de top. Alberto Contador, nee, hij viel niet aan. Maar hij gaf wel Tiro Longo de tip... Nu gaan, zei hij, tegen de knecht van Astana, 33 jaar. En vorig jaar waren Contador en Longo ploeggenoten bij Astana. Vandaar deze vriendschap. Longo probeerde deze Giro eerder, toen mislukte het. Maar vandaag, zo leerde de Italiaan naar zijn eerste winst in zijn profcarrière. En achter hem kwam Contador nog even naar voren. Sterker nog, hij kwam er nog even naast Alberto. Maar hij bleef keurig bij de Italiaan zitten. En ze reden gebroedelijk naar de finish... Diralongo won, Contador tweede en vlak daarachter Nibali, Cadre Rodriguez... en een heel goede Steven Kruiswijk. Hij werd zesde in de etappe en stijgt in het klassement van 13 naar 11. De top 10 is binnen handbereik. Maar morgen die heel zware etappe en dan zondag nog een tijdrit in Milaan. Sportkort. In de Giro won Longo dus, maar er zijn meer koers aan de gang. Zo won Cruopis uit Litouw de derde etappe van de ronde van België. Hij versloeg de Nederlanders Steven van Dijk en Pim Lichthart in de massasprint. Philippe Schoubert nam de leidersstrijd over daar van André Greipel. In de ronde van Beieren was de Italiaan Albassini de snelste, ook in een massasprint. Hij nam daarmee de leidersstrijd over van de Noord-Boazon-Hagen. De Nederlandse springruiters hebben in Rome de tweede wedstrijd om de Nations Cup gewonnen. Erik van der Vleuten en Harry Smolders bleven foutloos. Gerko Schreuder kreeg alleen een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding. De Rus Alexander Georgiev is de nieuwe wereldkampioen dammen. Hij pakte in de voorlaatste ronde van het WK op Urk 1 punt tegen de Nederlander Wiebe van der Wijk en dat was genoeg voor de titel. De Nederlandse badmintonners zijn in China als twintigste geëindigd in de Suderman Cup. Nederland verloor. Alle vier de wedstrijden bij het officieuze wereldkampioenschap voor gemengde teams. En Nederland heeft geen bobsleep-bondscoach meer. Tot hees heeft Per direct zijn functie neergelegd. Hij wordt nu bondscoach bij de Amerikaanse bond. Hij is terug. Terug bij Oranje, Arjen Robben. Voor het eerst sinds de verloren WK-finale, een jaar geleden alweer. Robben kanpte, zoals bekend sinds die WK-finale... met een hardnekkige blessure. Omgeven met mysterie en aanleiding voor ruzie... tussen Bayern München en de KVB. Maar goed, hij is dus terug. Zelfs eerder dan gepland. Hij zou zich pas maandag melden. Maar was er opeens vanagel bij. En Bert Madenink uiteraard ook. Verrassing dat je er bent, voor jezelf ook? <laughs> nou ja, het was in eerste instantie niet de bedoeling, maar... Ik wilde zelf toch graag nog wel uh, even een keertje trainen voordat we maandag bij elkaar komen. En hoe is dat dan, sinds een jaar? <laughs> ja, nou goed. Het, uh, het is natuurlijk nu een trainingstage, maar het is inderdaad wel bijzonder inderdaad. Uh, het is natuurlijk heel lang weg geweest. En uh, vandaag eigenlijk voor het eerst dat je de mensen met wie je heel intensief hebt samengewerkt op zo'n WK, die je weer terug ziet. Dus ja, dat is wel, uh, wel bijzonder. Heb je het gemist? Ik heb het zeker wel gemist, ja. Wanneer? <laughs> ja, gelijk al natuurlijk. Uh, maar goed... Uh, het is natuurlijk bekend ja, dat ik sowieso een half jaar uh, pauze heb moeten houden. En, uh, na de winterstop uh, de eerste in het land hebben laten schieten. En daarna was, was dan natuurlijk nog de dubbel tegen Hongarije. Uh, nou, net ongelukkig dat ik, daar, uh, dat ik daar niet bij kon zijn op dat moment. Uh, net alsof er een vloek op eerste. Uh, ja, nu weer, uh, weer erbij. En uh, ik moet zeggen, uh, ja, het uh, bevalt goed. Ja, het kwam allemaal door die blessure. Je zegt van ik zie nu iedereen weer.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 Zij zei Robben nog even over dat ontslag van Vergaal bij Bayern München. Bondscoach van Marwijk heeft vandaag trouwens nog wel een wijziging moeten doorvoeren in zijn selectie. Hij rupt doelman Jelle en Rauwelaar op als vervanger van Michel Form... die vanochtend tijdens de training twee botjes in zijn rechterhand brak. Het was jarenlang vrij stil rond de zeilbroers Koster. Maar in medeblik willen ze deze week weer meedoen om de prijzen bij de zeilrekatta... waar ze in 2009 voor het laatst op een podium stonden. Toen stonden ze nog nummer 1 op de wereldranglijst in de 74 klasse Ze zakten dus ver weg door blessures... en ook een moeizame relatie met de watersportbond. In medeblik moet nu het keerpunt komen. En na dag 1 is Sven Koster tevreden. Het gaat op zich gaat het goed. En uh, met, met, met wind uh, zit er uh, nog meer potentie in. En vaar uh, je nu uh, twee, drie tweede plekken en een vijfde plek. En uh, uh, dat, dat, dat kunnen ook eerste plekken zijn. En met, uh, met minder wind, uh, dat was dan een dertiende en een negende, uh, zat, het niet, zat het gewoon niet mee. Ja, dan, dan blijf je, uh, krijg je dit soort plekken. En die zijn niet slecht hoor, want we staan nu vierde overal. Maar die vierde plaats die kennen we zo langzamerhand wel. Sinds begin april zijn jullie merkenteam. Ja. Hoe anders is het nu? Nou, we, we zitten niet meer in de kernploeg. En we kunnen dus zelf, daar hebben we zelf voor gekozen. En we kunnen dus zelf indelen hoeveel, hoe vaak, wat we doen. En, maar we moeten ook voor de, zelf voor de financiën zorgen. Ik denk, denk dat, we, dat, dat het redelijk goed gaat nu. We hebben het redelijk goed op de rit. We, we, hebben, we hebben sponsors. In welk opzicht gaat het dan goed... Nou, dat, dat we weer gecoacht worden door degene door wie we gecoacht willen worden, en dat is mijn vader. En dat je weer aan het klimmen bent, dus dat je stappen aan, aan het maken bent. Hoe is jullie verstandhouding nu tussen Team Koster en het Watersportverbond? Nou, gaat, uh, gaat prima. Uh, we, we praten met elkaar en uh, uh, we houden ze op de hoogte wat we doen. En er uh, ja, komt uh, da, dadelijk uh, wellicht weer een tijd uh, dat we dat we wel weer samen dingen gaan doen, maar op dit moment uh, niet. Want uh, ja, we liggen qua meningen iets te ver uit elkaar. Is de verstandhouding beter dan zeg maar een maand of drie, vier geleden? Ik denk vooral dat het helderder is. De, de, de verstandhouding is helder wat wij willen en wat zij willen. En dan zijn we, we staan meer met de neus toch dezelfde kant op... terwijl we toch uh, andere dingen doen. Um, want wat, wat heeft het watersportverbond jullie meegegeven aan taken, opdrachten, verplichtingen. We, we, we mogen materiaal uh, gebruiken, uh, we, uh, dat zijn dus de boten. En uh, voor de rest moeten we ze op de hoogte houden van uh, wat we doen en wat we gaan doen. En we, en we worden afgerekend op resultaten. Ja, maar wanneer? Er uh, zijn meetmomenten afgesproken, uh, elk kwartaal. En dus daar komen we nu langzaam uh, uh, stevend op de eerste meetmoment af. En uh, ja, daarna gaan we evalueren en verder kijken... of de steun van het watersportverbond dan uh, voortgezet wordt. Zijn de resultaten naar tevreden, hè? Uh, Nou, in Palma en in hier niet. En Ik denk dat we nu langzamerhand weer op het niveau komen waar we thuis horen. En uh, vanaf hier waar kunnen we nog verder stappen nemen. Dus ik denk wel dat we op de goede weg terug zijn. Heb je nog wensen? Ja, altijd. Een grote sponsor. Ja, een grote sponsor. Dat zou heel fijn zijn. Want wat kan je dan, wat je nu niet kan? Nou, dan kun je, dan kun je meer dingen doen. Je kan meer materiaal uh, uh, kopen en je kan langer op trainingskamp. En uh, ja, uh, je kan uh, je coach betalen, wat je nu niet kan. Uh, ja, je kan. Een heleboel, dus. Jullie zijn nu voor de derde keer. Zeg maar, gebroken met het watersportverbond. Is dit de laatste kans? Ja, absoluut. Maar dit is gewoon wat wij willen. En we hebben uh, daarvoor te veel uh, ons misschien wel in te laten leiden. En dat hebben we uh, nu tegen, ons, tegen elkaar gezegd. Van dat, dat, dat gaat niet. En daar, uh, nou, daar worden we misschien ook te oud voor om ons uh, zo te laten leiden. En dit is waar wij in geloven. En als andere mensen er niet in geloven, dat is, uh, dat is dan vervelend. Maar... Het heeft geen zin voor ons om door te gaan als wij ergens niet in geloven. En dat uh, zei Calle Koster en daarvoor broer Sven twee zijders uit de uh, team... De medal race in de 470-klassen, die zijn trouwens morgenavond. De Nederlandse zeilploeg beleefde sowieso een goede dag, want Lisa Westerhoff en Lopke Berghout heersten in de Olympische 470-klassen. Twee keer eerste vandaag en daardoor gaan ze aan de leiding in het klassement. Verder heroverde Marit Bouwmeester de leiding in de laser-radial-klasse. En haar broer Rolof klom naar de derde plaats in de laser bij de mannen. U hoorde het allemaal in de bijdrage van Floris van Oren.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 necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call and Tate. tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness. Yes.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 Jonathan, Jeremiah, and happiness. Goed wel, Fernan Anita heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot 2014. Het oude contract van de middenvelder liep tot 2012. Goed nieuws voor alles wat Groningen liefst heeft, want Tim Matas blijft toch bij de club. De Sloveen was in onderhandeling met de Italiaanse club Napoli, maar dat liep op niets uit. Terwijl Groningen-Napoli het eerder al wel eenswaardig worden over een transfersom. Maar nu dus gewoon blijven bij FC Groningen. SC Heerenveen heeft besloten toch niet te gaan spelen in het omstreden nieuwe uitshirt. Het nu leek bijzonder veel op het thuisshirt van Ajax en dat leidde tot ophef bij de aanhouding van Veen. De ploeg zal de uitwedstrijden nu in donkerblauwe shirts gaan spelen. Na een klagen betaald voetbal heeft Ken Leemans voor twee wedstrijden geschorst... plus één wedstrijd voorwaardelijk. De speler van VVV kreeg gisteravond rood... tijdens de play-off-wedstrijd tegen FC Zwolle. Leemans gaat akkoord met het strafvoorstel. En voetbalclub Telstar heeft besloten uit te komen in de Eredivisie voor Vrouwen. Daarmee komt het aantal clubs in die competitie op zeven te staan. Dat waren er acht, maar zoals bekend AZ en Willem II besloten zich eerder terug te trekken. En dan natuurlijk het verhaal van de dag. Als het gaat over voetbal, tenminste alles wat er omheen hangt. Want woensdag kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Nou, was het al gek daar, maar het kan nog altijd gekker, zo blijkt. De twee kandidaten zijn allebei nu onderwerp van fraudeonderzoek. Dan hebben we het over de huidige voorzitter, Sepp Blatter, en zijn, uh, zijn tegenkandidaat Mohammed bin Haman. Arno Vermeulen, voetbalcommentator. goedenavond. Ik hoorde jou vanmiddag al heel even op de radio. Ik kon mijn oren niet geloven. Twee uh, uh, kandidaten die alle twee in de zijn. W wat is hier aan de hand? Ja, zo verrast kun je het er eigenlijk niet zijn. Als je de geschiedenis van de FIFA neemt... en alles wat er eigenlijk het afgelopen jaar al is losgebarst... onder andere toen over de keuze van de komende twee uh, ks de plaats waar die uh, uh, toernooien gespeeld gaan worden. Nou, wat is er aan de hand? Je hebt inderdaad, wat je zei al... komende woensdag 1 juni de verkiezing van de president van de FIFA... voor de komende vier jaar... Je hebt twee kandidaten, Seb Blatt, 75 jaar, wil toch nog één keer voor vier jaar uh, herkozen worden. En hij heeft maar één opponent, dat is Mohammed bin Hamman, ja. uh, de man uit Qatar... die juist natuurlijk dat uh, wereldkampioenschap heeft uh, binnengehaald uh, onlangs. Die twee waren eigenlijk jarenlang vrienden, trokken uh, samen op... Uh, Bin -man heeft uh, ontzettend veel geld. Uh, Blatter kon er wel gebruik van maken. Onder andere van de faciliteiten van Bin man. Uh, mocht een privévliegtuig uh, gebruiken om de wereld over te vliegen. Voor zijn wil reizen en het ophalen van stemmen als hij die nodig had. Alleen er is iets misgegaan tussen de twee. Ze zijn uh, gebroeierd geraakt. Want Blatter wilde dus nog één keer verder. Terwijl haar man altijd heeft gedacht dat hij de opvolger van Blatter nu al zou worden. Uh, en dat blijkt nu anders te zijn. Want Blatter wilde dus nog zelf uh, vier jaar door. Ja. Nou, sindsdien is het eigenlijk mis tussen de twee. Blatter heeft onlangs ervoor gezorgd dat Binah Wam zich moet verantwoorden bij die ethische commissie van de FIFA. Waarom? Hij zou stemmen hebben gekocht op een meeting van de Caribbean Football Union. Het is natuurlijk een tijd van stemmen verzamelen. Hij zou zich daar hebben gepresenteerd en daarvoor 40.000 dollar per stem zou hij stemmen gekocht hebben. Er is dus een rapport overgeschreven door de Amerikaan Chuck Blazer. Ook hij zit dus in het FIFA-comité. Uh, en uh, vandaar dus dat Bin haar Man in opspraak is. Ja. Nou, uh, die ontkent alles. En die heeft ervoor gezorgd uh, vandaag dus dat Blatter zich ook moet melden komende zondag bij de ethische commissie. Want hij heeft gezegd, Blatter heeft de afgelopen jaren heel veel onder het tapijt geveegd uh, ten aanzien van fraude. Hij weet daar heel veel van. Uh, en dat uh, betekent dat hij ook maar eens uit ja. de billen bloot moet. Ja. En dus moeten ze zich beide uh, zondag melden. Ja, maar uh, Arno, mijn verbazing zit erin natuurlijk dat je twee kandidaatvoorzitters hebt. Een, een, uh, de, de huidige voorzitter nog, die allebei voor een ethische commissie moeten komen. Omdat er een uh, kennelijk een vlekje aan zit. Ja, nou ja, meer dan dat. Het is natuurlijk een hele situatie ja. dat ze zich beiden moeten melden. En ook heel slecht voor de hele voetbalfamilie. De FIFA is natuurlijk een ontzettend belangrijke organisatie in de wereld. Het is meer dan een sportbond. Misschien zijn er maar weinig organisaties die uiteindelijk machtiger zijn dan de FIFA. Denk maar alleen maar aan, de, aan de miljarden die rondgaan bij die bonden, zeker rondom grote evenementen. Dus het is natuurlijk een hele grote nederlaag dat dit moet gebeuren. Uh, die ethische commissie die is uh, niet zo heel lang geleden in het leven geroepen... omdat er natuurlijk al ontzettend veel kritiek was op de FIFA. Ja. Het was een organisatie van, van de maffia. Ja. Het was ondoorzichtig. Er gebeurden zaken die het daglicht niet uh, verdroegen. Vandaar dat er een ethische commissie is ontstaan. Uh, op zichzelf is dat prima. Hè? Die, die ethische ja. commissie heeft afgelopen half jaar ook al een paar mensen aangeklaagd... omdat ze uh, uh, uh, malversaties gepleegd zouden hebben. Uh, en nu moeten die twee daar zondag ja. heen. Uh, en trouwens ook Jack Warner, ook een bekende ja. naam in FIFA-kringen. De man die e is wel bekend staat van het verkopen van uh, voetbaltickets... wat hij in zijn eigen zak gestoken zou hebben in het verleden. Ook die moet zich daar melden, de, de man uit Trinidad. Dus het wordt druk uh, ja. zondag. Zeg maar, de, de, die ethische commissie, want je wordt lichtelijk wantrouwig natuurlijk... Uh, ja. Komt hij uit de FIFA zelf voort? Ja, Want, ja. ja, ja, ja. Uh, die, dat is wel waar. Uh, uh, hoe onafhankelijk kun je ja. zijn, uh, wil, wil jij natuurlijk zeggen. Uh, het is wel zo dat die commissie wordt voorgezeten... Uh, door normaal gesproken door Claudio Solse. Dat is een, een, een beroemde uh, ex-voetballer uit uh, Zwitserland. Uh, Oud International. Die heeft nu wel gezegd, nu ook blatter... Uh, onder druk staat en zich moet verantwoorden dat hij als landgenoot van Blatter dat niet voor zijn rekening kan nemen. Hij is opzij gestapt en uh, Petrus Damasep, een man uit Namibië, een andere jurist, want je moet natuurlijk wel jurist zijn, wil je dit voor je rekening kunnen nemen, uh, is nu de man die die commissie gaat leiden komende zondag. Uh, en dat allemaal dus om ervoor te zorgen dat er, nou ja, dat, uh, ja. er niet wordt gezegd: van ach, het is weer een Zwitsers onder ons, er uh, gebeurt natuurlijk naar buiten mag. Dus Solzer heeft ruimte gemaakt... voor dama Sepp. Dat is natuurlijk wel zo. Dat Blatter is wel de huidige baas... van de FIFA. Dus indirect... heeft hij natuurlijk ook wel een machtspositie... naar die ethische commissie toe. Ja, ja maar ja, misschien is Bin Haman rijk genoeg... om de leden om te kopen, zeg ik dan maar. Uh, je, je kunt ongeveer van niets verbaasd zijn. Nee. Uh, je, je vraagt je wel af... waarom iedereen dit zo gelaten over zich heen laat gaan. Alleen Engeland heeft de afgelopen weken... een heel licht teken van protest getoond... door te zeggen dat ze komende zondag op uh, volgende week woensdag, sorry, op die 1 ja. juni niet gaan uh, stemmen. Uh, waarom niet? Zij voelen zich natuurlijk nog steeds ontzettend gepasseerd... Uh, met hun wereldkampioenschap, bit en de manier waarop dat gegaan is. Uh, zij willen geen stem uitbrengen. De rest van Europa loopt gewoon Polonaise achter Sepp Blatter aan uh, volgende week woensdag. Ja. Nederland ook. Omdat ze hopen dat na Blatter, maar in is hij 79, dat dan Platini een keer kan doorschuiven van de UEFA en dan de baas van de FIFA mag worden. Uh, maar je zou toch verwachten dat, dat wat er nu allemaal gebeurt ervoor zou zorgen dat er op zijn minst misschien een voorstel komt om die verkiezing van volgende week ja. woensdag uit te stellen. He, want hoe kun je nu een verkiezing houden een paar dagen nadat de ethische commissie zich over iets gebogen heeft? Trouwens, hoeveel ja. tijd hebben die eigenlijk om zich goed voor te bereiden Precies, op, ja. uh, op die dag? Of zelfs uh, dat er wat meer oppositie zou komen om eens een keer een andere koers te varen... en er misschien wel eens een nieuwe organisatie moet komen naast, uh, uh, naast de FIFA... Want je hebt wel het uh, idee langzamerhand dat je daar uh, op geen enkele manier schoonschip kan maken. Daar ja. lijkt het kwaad wel zo geworteld dat het een kansloze manier is om, om dat helemaal weer ja. in, uh, in Rijnwater te krijgen. Want uh, mocht het allemaal gewoon gaan zoals het gepland is, dan heb je woensdag een verkiezing tussen twee mannen. Ja. Ja, ja die, die beschuldigd zijn van, van vals spel, omkoping en, en misschien allemaal nog niet eens bewezen, maar de geur Precies. hangt omheen. Precies, want uh, het is natuurlijk ook zo dat Blatter onlangs nog heeft gedreigd om het WK van Qatar weer in te trekken. Uh, ook weer om binnen haar man natuurlijk een uh, hak te zetten. Uh, want die was helemaal de, de man van het bid van uh, Qatar. En Blatter heeft gezegd, ja, er zijn toch achteraf dingen gebeurd. Daar gaan we onderzoek ja. naar doen die niet kunnen. Dus we halen dat WK terug. Nee, deze twee hoofdpersonen in deze soap, je zou het ook uh, Shakespeare uh, uh, mogen noemen... Die, uh, dat is de enige keuze die je woensdag hebt als, uh, als uh, Nederland of als, als uh, Duitsland. Ja, dat lijkt me toch een hele slechte zaak. Dan ga je toch met uh, weinig vertrouwen je stemhokje in, met je familie ja. onder je arm daar nou, bij ja. het FIFA-kantoor. Nee, precies. We zouden haar zondag uh, die ethische commissie live moeten uitzenden. Hè? Het, <laughs> het zou zeer interessant zijn dat het <laughs> zo openbaar was, maar dat is het niet. Helaas, oké. Okay. Dankjewel. Arno van Meulen. We horen zondag hoe dit verder loopt, maar woensdag dus vooralsnog gepland... de verkiezing van de nieuwe FIFA-voorzitter. De hele wereldtop in de BMX-sport heeft zich verzameld op Papendal... want daar wordt dit weekend de tweede wedstrijd verreden in de Wereldbeker. Voor het eerst in Nederland en voor het eerst op de Olympische Baan. Want de baan op Papendal is een kopie van de baan... waarop over 14 maanden de Olympische Spelen in Londen worden verreden. Conclusie. Na de eerste wedstrijddag... het is de extreemste wedstrijdbaan momenteel ter wereld. Een verslag van Sebastian Timmerman. Het startplatform op 9 meter hoogte. Het is een soort uitkijktoren. En als hoogtepunt een jump door het luchtledige... die neerkomt op een container... Het fietscross of BMX is al lang niet meer de sport die we kennen uit de jaren 80 en 90... die plaatsvond op de rode gravelbaantjes. Nee, ik heb inderdaad wel een behoorlijke groei meegemaakt. Uh, het is een beetje begonnen toen bekend werd dat we naar de Spelen uh, gingen in Beijing. Ja, dus die ontwikkeling zich, uh, heeft zich ingezet en ja, dat ontwikkelt zich nog steeds door inderdaad. Zelfs na Beijing blijft dat maar doorgaan. Bas de Bever is uh, de bondscoach van de Nederlandse mannen... Deze baan hier op Papendal, kopie van de Olympische baan... is dat nu de extreemste baan zoals je hem kent? Uh, ja. ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit op dit moment wel de, de baan is... die de meeste uitdaging geeft aan die sporters. En, uh, goed, we hebben zelf een aantal weken kunnen trainen... maar we merken nu wel aan de commentaar die we krijgen... van onze buitenlandse vrienden die hiernaar nou komen... dat het inderdaad wel de bevestiging krijgt... Dat op het moment wel de meest uitdagende uh, baan is. Ja. Riders ready, watch the game. Hoe verhoudt zich deze wedstrijd in dat traject naar de Spelen toe? Uh, met rankings en dergelijke? De wereldbekercyclus, uh, daar, daar kunnen we heel veel punten bij elkaar fietsen. De jongens individueel uh, en dus ook wij als land. En die punten zijn van belang om een landenrenking op te maken. Want aan de hand van die landenrenking uh, uh, wordt bepaald hoeveel uh, renners ik uit mag sturen naar, de, naar Londen volgend jaar. Dit is een schakel op die lange weg richting Spelen. Dit is inderdaad een schakel richting Londen. Bijna drie jaar geleden in de eerste Olympische finale stond hij erin, Rob van der Wildenberg, En nu inmiddels uh, ja, kijkt hij toe, wand gestopt. Maar als je zo toekijkt, begint het dan toch niet weer een beetje te kriebelen? Ja, het is altijd mooi als je alle toppers van de wereld aan, aan het werk ziet natuurlijk. En dan, als je weet dat je er altijd zelf bij gehoord hebt, dan kriebelt het toch wel een beetje. Maar uh, ik ben toch ook wel van de andere kant wel blij dat mijn fiets thuis in de schuur staat. We staan bij uh, misschien wel de plek van deze uh, baan. Een kopie van de Olympische baan. Er komt net een uh, Australier aan. Die lukt het, want het is uh, de container. Heb jij hem al geprobeerd? Ik heb hem inderdaad al geprobeerd. En uh, ja, het ziet er gewoon heel indrukwekkend uit. Je springt... Uh, een meter of twee omhoog, recht omhoog op een container waar, uh, ja, waar het ijzerwerk, uh, waar het, daar wil je niet raken. En dat is ook nog eens komende uit een bocht. Maakt dat tot nog eens uh, extra moeilijk? Ja, dat is heel erg moeilijk. Je, moet wel, je komt in een bocht aangesprongen. En je moet eigenlijk in de, in de, in de sprong al draaien om uh, recht op de, op de container af te komen. Ja, dat is heel, heel erg technisch heel moeilijk. Typeert dat ook uh, de vlucht die het BMX uh, heeft gemaakt zeg maar, in uh, de afgelopen jaren, dat het extremer is geworden? Ja, sinds de Olympische Spelen, ik bedoel, we moeten gewoon een sport worden die leuk is om te kijken. En uh, met alle nieuwe elementen die we tegenwoordig hebben, van, uh, dat maakt het heel aantrekkelijk voor, voor tv en toeschouwers. Er komt uh, weer eentje aan, uh, een Zwitser, maar die, oh, die laat het al bij voorbaat lopen. Ja, die maakt een foutje en uh, ja, je moet helemaal uh, 100% uh, goed rondrijden... wil je hier uh, op de container kunnen springen. Dus uh, elk foutje is uh, fataal hier. En foutjes werden er ook gemaakt op de kwalificatiedag. Bijvoorbeeld door Twan van Gent, die lang uitging. Overigens niet op de container, maar op een van de andere heuvels. Er was ook vreugde in het Nederlandse kamp. Want de individuele tijdrit werd gewonnen door Jelle van Gorken voor Raymond van der Biezen. Die individuele tijdrit is nog niet olympisch. Aan de andere kant, bijna de hele wereld op deed toch mee. Van Gorken is dan ook verrast. Ja, ik had het eerlijk gezegd zelf niet verwacht. Nee, ik, ik wist dat ik in, uh, in staat was om een goede tijd neer te zetten. En, uh... Waar ik in het eerste rondje in de tijdrit uh, op het derde stuk in de fout ging, kon ik het nou gewoon goed houden. En, uh, ik had nog wat over op het laatste stuk. En, uh, ja, ik wist niet wat mijn tijd was, maar ik wist dat hij goed was. En, uh, en goed, als je dan over de finish komt en je ziet die 10. 39 op de klok staan, dan, uh, dan ga je even los. En je verslaat hier niet de minste, Nee Nee, nee, nee. Het hele veld is aanwezig. Alleen uh, de Olympisch kampioen van 2008, maar uh, die is nog op zet. De rest is aanwezig. En, ja, als je dan hier lekker in je achtertuin uh, die jongens allemaal uh, achter je laat, dan is dat uh, geweldig natuurlijk. Is dat het thuisvoordeel? Ja, wat ik zeg. We hebben, hier net, uh, we hebben een maand van tevoren uh, goed kunnen trainen. En die jongens die doen het allemaal in uh, twee, drie keer anderhalf uur. En ja, goed, wij hebben die tijd ook gehad, maar wij kunnen net even de snelste lijntjes rijden. En uh, ja, goed, uh, die hebben hun al gezien van ons. Dus ja, morgen denk ik dat, je, dat we dat hele leuke wedstrijd gaan krijgen. Op de Olympische baan in Papendal met de container. Klinkt spannend. Morgenavond staan Barcelona en Manchester United in de finale van de Champions League. Op Wembley wordt uitgemaakt wie de beste ploeg van Europa is. Messi is weg met een schitterende solo. Messi 2-0. Oh. Oh, oh, oh. Wat een onwaarschijnlijk mooi doelpunt van Lionel Messi. Vangen door Boszinkwa in het Strasselkrieg. Torres met de kopbal en een redding van Van der Saar. Een miraculeuze redding van Edwin Van der Saar, Die niet helemaal ook zo fris uit dat moment komt.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 het was voor beide ploegen een lange weg tot de halve finales... waarin Barcelona tegen Livaal Real Madrid moest aantreden... en Manchester United tegen de grote verrassing van de Champions League... Schalke 4. No Nog altijd, Park kan gaan schieten, Park schiet, Redding noyer en de kopbal van Hernandez, maar het is buiten spel... voor de Mexicaanse aanvaller van Manchester United. Met het vijf meter voor de mede, voor het strafschopgebied. de paas...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 Terug naar de halve finale in de Champions League. Real Madrid tegen Barcelona. En die houdt kan. Stelt de bal naar buiten. Affalai. Aardige beweging. Gaat er langs. In het stadstofgebied. Avalai voor zijn doelpunt. Ho, Ho Messi op aangeven van Ibrahim Affalai. Scoort Messi 1-0. En nu is de naam gemaakt hoor. Want zijn beweging was uitstekend buitenom. Hij gaf de bal perfect op Messi. En dan heb ik het over Ibrahim Avalai. In zijn vierde Champions League wedstrijd voor Barcelona is hij half beslissend. Want de het doelpunt wordt gemaakt door Messi. Maar voor zeker 50% komt het op naam van Ibrahim Valaai. Messi is weg met een schitterende solo. Messi 2-0. Oh. Oh, oh, oh. Wat een onwaarschijnlijk mooi doelpunt van Lionel Messi. Morgen is die finale in Londen op het heilige gras van Wembley. En daar is ook verslaggever Bas Ticheler. Bas, goedenavond. Eh, of wie zou jij je geld zetten? ja... Uh, toch op Barcelona, ook, Goedenavond. Want ik denk dat die uiteindelijk toch het beste helft wil hebben. Ja. Wat maakt ze beter dan, uh, dan United? Nou, het is, het is niet alleen het mooiste voetbal. Het is het, uh, het beste middenveld. Het is de, de voorhoede met, het, met de meeste kwaliteit. Met de meest onverwachte kwaliteit. Met, met name natuurlijk Messi. En ik ben ook een grote fan van Rooney. Maar als je, als je moet kiezen tussen deze twee ploegen... dan denk ik toch dat Barcelona op alles net een streepje voor heeft. Maar het leuke van voetbal is dat dat ook al, niet altijd wat zegt. Dus de underdog kan ook winnen. Ja. Het, het is ook wel weer een herhaling bijna. Volgens mij bijna letterlijk ook qua spelers van twee jaar geleden, toch? Ja, want in 2009 hebben ze de finale ook gespeeld tegen elkaar in Rome. Toen won Barcelona met 2-0. En je zegt dat terecht, want er is, ja goed, er verandert in de voetballerij altijd wel wat. Maar bijvoorbeeld de technische stap van Manchester is nog dezelfde. Er de, de, de zijn wel wat spelers veranderd natuurlijk, want bij Barcelona deed Eto'o nog mee. En Tevez nog bij Manchester United. Maar het is in grote lijnen nog wel redelijk vergelijkbaar. Daar is het natuurlijk ook in de voorbeschouwing nog wel veel over gegaan. We hebben net wat persconferenties achter de rug, waarin Guardiola, de trainer van Barcelona, ook zei... Luister, wij moeten wel beter spelen dan dat we toen deden. Want zo goed waren we eigenlijk helemaal niet. Dat was niet onze beste wedstrijd. Integendeel... Maar we wonnen wel, dus laat dat dan een drijfveer zijn. Ja. Maar uh, nou ja, er, er is uh, voldoende historische feedback om deze wedstrijd te benaderen. Ja. Uh, maar daar is jouw conclusie niet op gebaseerd dat Barcelona ook dit keer gaat winnen? Nee, in tegendeel zelfs. Want ik, ik denk dat Barcelona gewoon... Ja, wat ik zei, op alles ja. net een, een, een tikkeltje voorsprong heeft. Zeg, en, en, en wat voor wedstrijd wordt het? Want, want uh, Champions League-finales en vroeger de Europa Cup 1 finales konden dodelijk saai zijn met schakende ploegen. Uh, maar dat morgen niet? Nee, verwacht ik zeker niet. Ik verwacht uh, een vrij open wedstrijd zelfs. Barcelona hm. kan alleen maar open spelen, denk ik dan maar. Want die, die, die, die willen voetballen. Nou, Manchester United wil dat ook. Die willen toch ook wel die... ...nederlaag van twee jaar geleden wegpoetsen. En die weten dat als ze maar heel erg hun best doen... ...en vanaf het eerste moment gaan voetballen... ...dat ze dan een kans maken. Die hebben ongetwijfeld ook gekeken naar Real Madrid... ...en hoe het niet moet. Ja. Want als je denkt, we houden het tegen... ...we gaan voor de pot liggen... ...en we stellen alleen maar verdedigers op... ...dan ga je er dus toch vroeg of laat aan. Met Messi. En Manchester United heeft natuurlijk ook een geweldig elftal. Dus als die gaan voetballen... ...heb je altijd een kans. Ja. Dus ik verwacht, echt, ik verwacht echt dat het een, een hartstikke leuke finale wordt. Dat verwachten ook de coaches trouwens. Dat verbaasde me wel. Die zijn meestal heel voorzichtig, maar die. We waren we eigenlijk allebei wel vrij opgewekt. zeiden dus ja, lekker voetballen en dan wordt het in ieder geval een spektakel. Ja, zeg als toeschouwer, dan kon je nog eens denken van... nou, eh, ik kies gewoon het elftal als favoriet waar de Nederlanders in zitten. Dat wordt nu lastig, want we hebben er twee aan beide kanten. Eerst maar eens Afelay. Uh, uh, speelt hij mee? Nee, uiteraard niet, want dan... Uh, kijk, dat middenveld staat wel vast. Dan heb je met Chappie en Busquets en Iniesta. Hoewel er ook nu weer gefluisterd wordt dat die Busquets weer... Uh, nou, die zal wel op dat middenveld staan trouwens, maar dat... Dat, dat staat wel, dat, dat, moet je ook, dat weet Guardiola ook, daar moet je eigenlijk ook niks aan veranderen. Ja. Dus dat zal hij niet doen. Ik denk dat Afla echt moet hopen dat hij uh, zeg maar in de laatste fase van de wedstrijd misschien nog zou mogen invallen. Ja. En, en dan de wedstrijd natuurlijk, want uh, daar gaat die andere Nederlander uh, misschien wel ons alle aandacht naar uit. De wedstrijd van Van der Sar, de laatste. De allerlaatste? Alle, alle ja, het mijn stomme verbazing las ik dat hij uh, niet zo lang geleden nog getwijfeld heeft of hij nou wel de juiste beslissing had gemaakt. Daar heeft hij het ook met Ferguson nog over gehad. Een, een paar maanden geleden. Zo van, ja, ik heb nu wel gezegd dat ik stop, maar uh, is dat eigenlijk wel verstandig? En toen zei Ferguson, nou, ik vind het allemaal best, maar als je nog terugkomt op die besluit, dan snel, want we zijn al met een nieuwe keeper aan het praten. En toen zei hij een paar dagen later, nou, ik denk dat ik toch de goede beslissing heb gemaakt, dus ik stop ermee. Um, dat maar even om aan te geven hoe het hem nog in het bloed zit, maar dat wordt natuurlijk voor hem echt een spectaculaire wedstrijd. Hij was er natuurlijk ook twee jaar geleden bij en drie jaar geleden toen hij in Moskou de hoofdrol had in die penalty-serie, toen ze de finale wonnen van Chelsea. Ja. Ja, dat is fenomenaal. Dat is een, uh, ja, wat, wat moet je nog zeggen over Van der Sar met zo'n carrière. Waarin hij okay. alles, alles uh, zeg maar, op de toppen van zijn kunnen heeft laten zien. Ja. En toch volgens mij in de hele wereld nu wel bekend staat... als een van de beste keepers die we op deze planeet ooit hebben gehad. Ja, maar een mooiere afsluiting dan met die grote cup uh, in je handen... op het heilige gras van Wembley is niet denkbaar natuurlijk. Ja, alles kan. En dat, kijk, je zou het Van de Saar in ieder geval natuurlijk van harte gunnen. Want je moet er toch ook niet aan denken dat je met zo'n carrière... Ja, kijk, het vervelende van het finale is dat je ook kan verliezen. Uh, maar ja, dan zal hij toch met een heel zuur gevoel afscheid nemen. Dan gaat het echt wel even duren voordat hij terug kan kijken op zijn mooie carrière... en dat met plezier doet, denk ik. Ja. Maar ja, dat zou voor hem fantastisch zijn dat hij dan morgen op die Cup staat. Ja. Zeg nog even één ding over uh, aan Barcelona-kant. Uh, over Nederlandse inme inme inmenging maar weer is. Want Cruijff heeft vandaag in de cassette dello Sport gezegd. dat het wel eens de laatste wedstrijd van uh, Guardiola, de trainer, zou kunnen zijn. en dat Marco van Basten de ideale opvolger is. Uh, hoe, hoe zou jij dit verhaal plaatsen? Nou, om mee te beginnen begrijp ik er helemaal geen snars van. dat Cruijff met deze uitspraken nou volgens mij alles doet behalve Barcelona helpen. Ja. Want je veroorzaakt onrust. Daar worden natuurlijk tijdens persconferenties vragen over gesteld ook. Ja. Um, Guardiola heeft het een beetje weggemoffeld en gezegd... jongens, we hebben het hele seizoen ontzettend hard gewerkt om hier te zijn. Het is een feest om een finale te mogen spelen in zo'n stadion tegen zo'n tegenstander. Dus als jullie dit soort vragen gaan stellen, wil ik jullie verzoeken... om dat gewoon lekker verderop in de week nog eens te proberen. Want ik wil daar nu eigenlijk niet op ingaan. We keken wij elkaar gaan en zeiden dat zal het wel waar zijn. Ja. Uh, nou ja, ik, ik snap het gewoon van kruis niet. Ik begrijp het niet. Nee. Waarom doe je dat nu? Waarom wil je onrust creëren waar dat niet nodig is? En of het waar is of niet, nou ja, dat zien we van de komende dagen wel. Ja. Maar uh, ja, nou ja. Nee. wil er niet over hebben. Nee. Het stadion komt uh, in veel voorbeschouwingen uh, naar voren. Uh, het, het mooie nieuwe Wembley. Het heilige gras. Je bent er geweest, hoe is het? Ja... De ...heilige grond voor de voetballiefhebber. En ja. nou is het het nieuwe Wembley, het oude Wembley. Dat is wel eens op dezelfde plek, maar dat, dat is nog meer heilige grond. Maar dat is natuurlijk een feest om daar te mogen zijn. Dat is natuurlijk, het gekke is, dat is wel grappig, want ook die ploegen natuurlijk... ...hebben daar uh, hun eerste grote successen gehaald. Want in 1968 won Manchester United voor het eerste Europa Cup. Hier, op Wembley. En in 1992, met Ronald Koeman, weet je nog, Barcelona ja. tegen Sandoja... ...hier, ja. op Wembley. Ja. Dus dat is ja... Fenomenaal. Het, is een, uh, het is een prachtig stadion, dat hebben ze heel mooi gebouwd. Het is wel echt een voetbalstadion, dat, dat kunnen die Engelsen wel. Ja, mooie entourage morgen voor, uh, naar alle waarschijnlijkheid, ook een prachtige uh, finale. Bas Tichela, morgenavond hier op Radio 1 samen met Ronald van der Geer. Bas, ik kan uh, maar één ding zeggen, heel veel plezier vooral. Ja, ik kan maar één ding zeggen, dankjewel, het zal wel lukken. Was Tichler, vanuit Londen. Dan nog even het voetbal in eigen land. Want het kan bijna niet meer misgaan voor Ado Den Haag... na de 5-1 overwinning op Groningen gisteravond. Ado gaat voor het eerst in 24 jaar weer Europa in. Als er tenminste zondag geen gekke dingen meer gebeuren in Groningen. Hoe belangrijk dat is voor de club en voor de aanhang... weet Spits Lex Immers. Als geboren Hagenees natuurlijk. Rob Fleur sprak met hem. Hoe goed is uh, jouw geschiedeniskennis, uh, Lex Immers? Ja, ik weet wel kant je op wil gaan. Op dat opzicht is het redelijk, ja. Je was één jaar Klopt, toen je 88, Klopt, ja. 88, ja, ja. Heb je er wel eens beelden van gezien? Ik heb wel eens wat beelden gezien, ja. Dat, uh, dat heb ik wel eens inderdaad gezien, ja. Heel, uh, heel hele kleine stukjes, maar... Ja, dat is natuurlijk wel uh, fantastisch om dat te zien. En als je nu uh, op het punt staat om uh, dat volgend jaar ook weer te gaan, te gaan spelen. Ja. Dat het zo lang geleden is...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 en je hoort in den landen wordt Europees gespeeld. Wat doet dat met jou? Ja, wat doet dat met mij? Ja, als je naar de ja, toernooi Europa, Europa League gaat kijken... Ja, dat is natuurlijk altijd als jongetje zo'n droom geweest. En de uh, ja, Champions League is natuurlijk nog mooier. Maar ja, wat we hier nu hebben, hebben gehaald bijna, dat, uh, dat, dat, dat is onvoorstelbaar. Dat, dat, ja, dat is niet te beschrijven met een pen. En als je dan inderdaad als jongen kijkt op de televisie en je zit Europa League te kijken... ...van de week zit de finale van de Europa League te kijken. Ja, dat is natuurlijk iets wat je zo graag mee wil maken. En, en waar, waar we nu heel dichtbij zijn. Ja. Wanneer kwam het besef, het kan in Den Haag... Ja, dat moet nog komen. Het moet nog komen, maar uh, het besef gaat wel steeds meer uh, bij me opkomen. En uh, ja, nu dat je weet dat je 5-1 van Groningen hebt gewonnen. Ja, je moet zondag naar Groningen toe. Je zal wel een storm over je heen krijgen, maar ja, als wij de eerste periode van de wedstrijd heel goed doorkomen, dan uh, kan het bijna niet meer misgaan. Nee. Ik hoor, allerlei festiviteiten zijn al geregeld. Wat gaat dat worden? Ja, ik weet het niet. Ik heb nog niet heel veel gehoord. Ik, uh, ik heb wel gehoord dat we zondag, uh, als we het halen, dat we zondag gelijk worden. En uh, ja, dat er zullen nog wel uh, andere festiviteiten zijn. En uh, ja, ik, ik verheug me er heel erg op, uh, op, op aankomende zondag. En uh, ja, rond, uh, rond de klok van zes uur zal het ongeveer gaan gebeuren. Dan denk ik dat wij, uh, ja, net zoals uh, drie, drie, jaar, drie, vier jaar geleden met de play-offs... dat we naar de Eredivisie promoveerden. Ja, dat er zoiets weer... Uh, weer gaat gebeuren en ik denk dat dit misschien nog wel twee keer zo heftig is. We, we hebben Europa uh, bijna gehaald. En als we dat uh, zondag veilig stellen, dan, uh, ja, dan barst er een feest los in Den Haag. Dat, uh, ja, dat hou ik niet voor mogelijk. Dat zal zo'n volksverhuizing teweeg brengen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk als je uh, in het uh, buitenland speelt, dan uh, dat er een uh, hele zwik mensen meegaat uit Den Haag. Ja, dat we goed vertegenwoordigd zullen zijn. Lex Immers eh, loopt al een beetje vooruit op het volgende seizoen. Maar eerst toch nog het kwijt afmaken naar Groningen kan ook best lastig worden. Zometeen hier op Radio 1 Pieter van der Wielen met het oog op morgen. En morgen is er weer een langste lijn vanaf half vijf op Radio 1 met Robert Meder. Een prettige avond nog. Hij is stoer, knap.